Mariel Hageman met het NOS Journaal. Op het centraal station van Tilburg is een deel van een perron ingestort. Het ongeluk gebeurde aan de achterkant van het station. Volgens de politie is daarbij een gewonde gevallen. Spoorbeheerder ProRail is bezig om het station op te knappen. Volgens een woordvoerder worden er onder andere tunnels voor fietsers en voetgangers aangelegd. Die tunnels gaan onder de sporen en perrons van het Tilburgse station door. In Nigeria zijn zeker negen mensen gedood bij aanvallen van militante rebellen op twee dorpen. Waarschijnlijk zit de islamitische terreurgroep Boko Haram achter de aanslagen. Gisteren maakte de Nigeriaanse regering bekend dat er een staakt het vuren is gesloten met Boko Haram. Omdat de terreurbeweging dat niet heeft bevestigd zijn er twijfels over het bestand. Onderdeel van de afspraken is volgens de regering de vrijlating van ruim 200 ontvoerde schoolmeisjes. Een zaak die internationaal veel aandacht heeft getrokken. Italië heeft afgelopen jaar zo'n 150.000 bootvluchtelingen gered. Ook zijn er 330 mensen opgepakt die worden verdacht van mensenhandel. Italië begon een jaar geleden met de reddingsoperatie na twee scheepsrampen met bootvluchtelingen voor de kust van het eiland Lampedusa. Vooral uit Syrië en Eritrea proberen vluchtelingen via Italië de Europese Unie te bereiken. De extreemrechtse partij Lega Nord heeft vandaag opgeroepen tot een protest. De partij vindt dat de reddingsoperaties van de Italiaanse marine alleen maar immigranten aantrekken. Deze zaterdag is de warmste 18e oktober sinds het begin van de temperatuurmetingen in 1901. In de beeld werd vanmiddag rond half vijf een temperatuur gemeten van 23 graden. Het vorige record dateert van 18 oktober 1921 toen het kwik steeg tot 22,9 graden. En dan het weer van nu. De komende uren blijft het nog warm en is het overal droog. In de nacht kans op motregen. Morgen in het zuiden en oosten eerst zon en wordt het 22 graden. Op andere plaatsen een graad of 17. De komende week wisselvallig en koel weer. Dinsdag en woensdag gaat het hard waaien en flink regenen. Dit was het NOS Show. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Right, you're in C. Nothing's ever what we expect. And now Sun goes down. Keep asking where it's going next. zeggen, moet the sun goes down op nummer 32 in de Euro Breakdown. Laten we kijken, op nummer 31 staat Ariane Gr Grande.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 this way i was born real fast in a plane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 Dan gaan we naar 29, daar zit Jason Derulo samen met Snoop Dogg, met Wiggle. Die stond vorige week ook op 29, dus die gaan wij overslaan. Boomclap van Charlie, op 28, een vijfplaatsige zak. En we gaan verder met Hozier. Het heet met de church op 27. She's to giggle at funeral, everybody's I her soon.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 and me to be well. Amen, amen, amen. En ik ben wel benieuwd hoe het met de file staat als je nog de weg op moet vanavond. Terug naar huis. Of naar je werk toe, of naar je vriendin. Verloofd, is, minnaar, maakt allemaal niet uit. Er zijn 33 files op het moment. Ik zal ze opnoemen van 2 uh, kilometer en langer. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hoeverlaak en Amersfoort Noord, 3 kilometer. De A1 Amers uh, Amsterdam Amersfoort tussen Vlaarikum en Eembrugge, 7 kilometer. De N444 Oestgees Noordwijk en 2 kilometer.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 Verder met Hero Breakdown met nummer 26. Sue met Faded vorige week nog op 28. Ze Zijn uit Hoog gekomen als 23. Maar alles is nog mogelijk. En daarna hoor je George Ezra met Budapest.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 I've achieved It may be hard for you to stop and believe But for you Who you divido I'd it all for you who you who I'd leave it give me one good reason Why I should never make a change Artifacts. The list goes on. If you just say the words, I, I'll up and run. over oh, to you? Ooh, yeah. ooh I'd divide. Oh, do you? Ooh, ooh, I'd do Give me one good reason why I should never make a change.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 20 winnen we hem. Baby, if you only want, this will go away. George Ezra, Budapest. Miles in Budapest, man. My, my head in treasure chest. Golden grind, piano. My beauty, focus. The OU. Ooh, you. Ooh, I leave it all.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 Heading deep down, we hanging on. To not to simply slide down.